Goedemorgen, Shabbat Shalom. Op de Sabbatdag 8 juni 2019, 15 van 5779, Welkom in de dienst bij Eben Shetia. We willen de dienst starten met het zingen van Shabbat Shalom. Daarna hebben we wat welkom en mededelingen gaan heel in op Shavuot. Daarna willen we, waar iedereen wil gaan staan, om het Shema te zingen, samen. Dan spreken we de tien woorden uit, gevolgd door het gebed voor de dienst hebben we psalm 92, Tof, Leo, Dat, La, Adonai zingen. Dan wordt de parasha, de mitwaar, wordt voorgelezen door Grace. En de zangdienst doet Maurits de Jong. We starten met lofprijzing, psalm 119, met al mijn kracht. Daarna zie de zon, zie de maan. Dan zingen we Die Word, door kind. Dan voor de kinderen, You thank thee, gevolgd door het kinderverhaal. verteld door André, gaat over Juda en Tamar. En dan zingen we als lied nog voor de kinderen: Ik moet weggaan. Dan worden de kinderen gezeten onder de groepa. waarna ze naar de Kindersappad gaan. We vervolgen met de aanbiddingsliederen: 715, Wat hou ik van uw huis? Vervolgd door 770, Ik zal er zijn. En dan E549, Ram, Fenicia, Amasia. Dan willen we een gebed met heel de gemeente doen. Maurits die stad. En na het amen van iemand kun je dan inhaken met je eigen gebed. Prediking wordt verzorgd door Willem Pluim. Na de prediking hebben we het offergavenlied Giften kunnen gegeven worden in het gereedstaande kistje of overgemaakt op de bankrekening. Als afsluiting van de prediking zingen we The Lord Bless You and Keep You. Dan worden de kinderen geroepen, waarna de zegebeden worden uitgesproken. Het Hebreeuws door André en het Nederlands door Willem. Het slotlied is Jeruzalem, stad van goud. Daarna willen we de dienst afsluiten met een dankgebed en gelijk een zegevaren voor de gezamenlijke maaltijd. U wordt van harte uitgenodigd om samen met ons de lunch te gebruiken. We wensen u een gezegende dienst. Goedemorgen allemaal. Ik wil het heel graag over het Pinksterfeest hebben. Shavuot. Ik denk dat dat niet zo gek is als we het daarover gaan hebben. Opgangsfeest. Dit is een van de opgangsfeesten. Dat betekent dat in Jeruzalem zeker in de tijd van Jezus, er waren er honderdduizenden mensen. Die st stad was afgeladen vol. Dat, ik denk dat ze buiten de muren kampeerden. Overal waren mensen. Uit, uh, ja, uit de hele wereld, overal, we joden, kwamen allemaal naar Jeruzalem. Paulus zegt ook dat hij op een gegeven moment verlangt om op dat feest te zijn. En dan is hij, weet ik waar, ergens in Turkije nu. Dan gaat hij daarheen. Shavuot. Dat is het einde van de voorjaarsfeesten. En die drie feesten, Pesach, Feest van Ongezuurde Broden en Shavuot. Ja, die horen echt bij elkaar. Dat is één geheel. Het is, uh, Bezig, feest van de gersteoogst. Het is ook het feest van de uitocht van Egypte. Uit het slavenhuis, weg van de slavernij van Egypte. In de vrijheid. God stelt mensen in de vrijheid. Maar het is ook het feest dat wij in de vrijheid kwamen door Yeshua, Die zijn leven voor ons gaf. Dus het is eigenlijk ook ons bevrijdingsfeest. We hebben de, ons oude leven achter ons gelaten. Dus wij denken bij bezig aan een heleboel dingen. En bij het feest van de ongezuurde broden. Ja, dan denken wij van onszelf toch. Dat wij het zuurdecem van boosheid en slechtheid achter ons hebben gelaten. Trek de wereld uit. Je laat de zonde achter en je kijkt in je leven. Wat moet er opgeruimd worden? En dan komt de Shavuot. Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Het is het feest van de tarweoogst. De tarvebroden werden naar de tempel gebracht en aangeboden aan Yahweh. De eerste ling van de tarweoogst. De eerste broden werden daar gebracht. Het is het feest van de wet. De geleerden die dachten aanvankelijk dat het feest van de wet later is ingesteld. Maar uh, Koen Ram heeft daar licht over gegeven. Nee, dat werd in de tijd van Jezus, was het al het feest van de wet. 50 dagen, vijftigste dag van de omertelling. En het is het vijftigste dag na de uitocht van Egypte. Dat refereert aan de Shini. Dan is het volk voor de berg Shini en daar wordt het verbond afgesloten met God. Dus dat werd die 50 dagen na de uitocht. Ik denk dat het niet zo letterlijk in de Bijbel staat. Het komt uit de leer. Dus ook de Bijbel en zelfs God houdt zich af en toe aan de mondelingenleer. En het is het feest van de uitstorting van de Heilige Geest. Nou, we gaan het eerst over de Sinei hebben. Ik vind dit een van de meest fantastische verhalen uit de Bijbel. Als ik me uh, moet afvragen waar heeft God zich nou het meest gemanifesteerd, het duidelijk, het meest openbaar ik denk dat het bij de Sinië zoiets is verder nooit meer gebeurt. Mozes klimt de Sinië op de berg op en dan gaat God hem instrueren en dan zegt hij het volgende hij moet tegen het volk zeggen nu dan als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt dan zult u uit alle volken mijn persoonlijk eigendom zijn want heel de aarde is van mij u dan u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Ja, een heilig volk. En dan zegt Petrus, die haalt letterlijk deze woorden aan. Maar dat heeft hij dan niet tegen het volk Israël. Dat zegt hij tegen Heidenen en in Yeshua zijn geloven. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Voor ons geldt ook dat wij een heilig volk zijn. Een koninkrijk van priesters. En dat betekent dat wij wegwijzers zijn naar de eeuwige. Wegwijzers naar Yeshua. Ja, en dan gaat God verder met het instrueren. En dan zegt hij, God gaat over drie dagen neerdalen op de berg. Het volk moet zich heiligen en hij moet zich het kleren wassen. En Mozes moet een grens maken om de berg, want niemand mag de berg aanraken. Als iemand naar die berg toe loopt, dan moet hij doodgeschoten worden, een pijl krijgt hij in zijn rug. Of hij moet gestenigd worden. En dan daalt Mozes van de berg af en die leidt het volk naar de berg. En dan Exodus 19, vers 18 en 19. De berg Sinus was geheel in rook gehuld, omdat de heren, jawel, er in vuur neerdaalden. De roker van steeg omhoog als de rook van een oven. Een heel de berg bevende. Het bezuimd werd gaandeweg zeer sterk. En Mozes sprak. En God antwoordde hem met een stem. Dus die mensen die staan daarvoor, die berg. En die zien me dat toch een manifestatie. Dat is ontzettend. Die mensen zijn buitengewoon bang. Ik denk dat ze op de grond liggen. Hun handen voor, de, voor hun oren. Want het is niet om aan te horen. Zo ontzettend. Geweldig is de manifestatie. Moet je, je voorstellen, die berg is behoorlijk hoog en dan staat hij in brand. In saudi arabië daar staat de berg Sini. En er zijn nog steeds zijn die, de, de afbakeningen te zien rond de berg. Gewoon zoals dat vroeger ging, de grens werd afgemaakt met steenhopen. En nog, nog steeds is dat er te zien. En Mozes, ja, die, dat staat in Hebreeën 12. Mozes was ook ontzettend bang, die staat er te beven van angst. Zelfs Mozes. En dan roept God Mozes, de brandt de berg weer op. Hij moet uit die berg. Omdat Het is waarschuwd voor de tweede keer Mozes. Laat ze de volk toch niet bij die berg komen. Ja, dus het gaat Mozes weer die berg op. Dat dus is de tweede keer dat hij de berg op gaat. Dan daalt Mozes weer de berg af. En dan zegt God, ik ben de Heer uw God. Die heeft het land Egypte. Uit het slaafhuis geleid. Met een hoorbare stem. Al die mensen die horen dat. Ze hebben God horen praten tegen Mozes. En nu horen ze deze stem. Ik vind het een ongelooflijke manifestatie van God. Dat iedereen met een knalharde stem dat geluid van kan horen. André, jij, jij kent dit verhaal denk ik wel. Lees jij dit maar even voor? Je hebt het denk ik al heel vaak gehoord. Maar in onze kringen wordt het niet zo heel vaak meer. en meer, wordt de wet niet echt voorgelezen. De woorden. Ik ben Java, uw God, die uit uit dat Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor hun aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van het boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult ze daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, Java, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt. Aan de kinderen, aan het de derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet, aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van Java, uw God, niet ijdel gebruiken, want Java zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de sabbat van Java, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, noch uw zoon, noch uw dochter. Nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die binnen uw poort is. Want in zes dagen heeft Jaweh de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende Jaweh de sabbendag, heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat Jaweh uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naasten. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. Ik vind het eigenlijk, er wordt er heel negatief over gedaan, maar ik vind het, is het een fantastisch vraag. Het, het is de samenvatting van de Torah in optima forma, de liefde van God om zijn volk in alle opzichten een gelukkig en gezond leven te leiden, hier staan de uitgangspunten. Het de piketpaaltjes voor de ravijn. Ja. Als ja. je ja. daar ja. binnen blijft. Ja. En dan moet je bedenken dat in, in deze tijd was de gemiddelde leeftijd in Egypte en in Kana, in, Kana, in het land Kana, uh, minder dan 30 jaar. En God geeft een wet, dan die mensen 60, 70, als je heel sterk bent, 80 staat er. Dus het is onvoorstelbaar wat er hier, wat er hier uitgesproken is. De geleerden, die hebben zich afgevraagd, hoe kan dit daar nou ineens staan? Dus ze hebben overal gezocht, in de oudste documenten in Egypte, in Mesopotamia, ze hebben het niet gevonden. Dat zijn allerlei andere regels en wetten, maar deze wetenschappelijk verantwoorde richtlijnen voor je leven, ze staan er. God heeft het Mozes geopenbaard. Het is echt heel bijzonder. En dan gaat God verder. Met het uitleggen van andere wetten. Exodus 21, 22, 23 geloof ik ook. Die gaan er verder over. Dit is het, het oude verbond. Gesloten bij de Sini. En we gaan nu de stap maken naar het nieuwe verbond. Nou, die heeft ook een mooie stem. Ik hou van die stem. Ik zie, er komen dagen spreekt, de Dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten... Ik was het verbond dat ik met hun vader gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heer. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Heer. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hem tot een god zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. God is op de genie getrouwd met zijn volk. Dus dat betekent dat toen het huwelijkscontract is opgesteld. Zoals dat vroeger ging, er werd een huwelijkscontract opgesteld. En dan het jongen ging weer naar het huis van zijn vader. Het meisje naar ook het huis van zijn vader. En veel later was daar het, het huwelijksfeest. En dan pas gingen ze samen wonen en samen naar bed. En hadden ze gemeenschap maar eerst het contract opgesteld. Hier heeft God het contract opgesteld. Hij heeft het op de stenen tafelen laten schrijven. In Duplo. Sommige mensen denken dat er dan vijf woorden op de ene en vijf op de andere staan. Nee. Het is een... Ja, het is twee stenen tafelen. En Peter Steffens zegt dan... Ja, een contract is een tweefout. Eén vervolk... En een God. Ja, zoals dat eigenlijk gewoon juridisch in zijn werk gaat. Als je bij een notaris dan heeft de notaris of de koper, bijvoorbeeld bij een huis, die, die heeft dan een verkoper, krijgt ook een, een document. God is getrouwd, heeft een contract gesloten. En dan zegt hij, maar ik zal die wet in je hart schrijven. Ja, en dat is eigenlijk de echte huwelijksvoltrekking. Jawel. Ja, en dit wordt letterlijk aangehaald door Petrus. Annemiek, kijk, ja, je hebt ook een mooie stem. Mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profiteren. Uw ouderen zullen dromen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ja, ik vind het ook geweldig. Want vroeger was het ook zo dat een koning, die werd gezalfd, die werd de heilige geest op uitgestort... En dat werd met profeet. Ook vervuld, maar met, met de gewone mensen niet. De gewone mensen niet. En hier is het voor alle gewone mensen die in God geloven. Die Jezus aanneemt, die erom bidden. Daar stort God zijn geest over uit. Prachtig. Dus lees hij maar voor. Ik zal uit de heilig volken halen en u uit alle landen bijeenbrengen. Dan zal ik u naar het land brengen. Ik zal water op u sprenkelen en u zult rein worden. Van al uw reinheden en van al uw stinkgoden zal ik u reinigen. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in mijn verordeningen wandelt en dat u mijn bepalingen in acht, houdt, in acht neemt en ze houdt. Ik denk dat we nu heel dicht bij deze gebeurtenis zitten. Het gaat ook over de uitstotting van de Heilige Geest over het Joodse volk, maar dan vooral als ze uit de Heidenvolken terug gaan komen. Dus dit is echt iets wat nu staat te gebeuren. God gaat rein water over hen sprenkelen. Hij gaat houdt... ze weg bij de zon, bij de afgoden. Als ik naar, vooral Tel Aviv, kijk naar het niet te geloven. Wat een, wat een zonde, wat een zonde. In Tel Aviv is dat ook heel erg. Ja, er is dus zoveel zonde, ook zoveel occultisme. Is. Maar God gaat reine water over hen sprenkelen. Hij gaat ingrijpen, dat staat er. Dus ik denk dat dit echt is, uh, dat het nu aanstaande is. Een nieuw hart zullen ze krijgen. Ja, Shavuot, het feest van de sluiten van het nieuwe verbond. God geeft een nieuw hart, een nieuwe geest. En dat, wat is die geest? Hè? Ik heb dat nog een keer opgeschreven. Dat is de vernieuwing van het, je initiatieven, je aard, je mentale gesteldheid. Je denken, je motivatie, je karakter. God geeft je een nieuw karakter en maakt een nieuw mens van je. Ja. Hij vervult mensen met zijn geest. Ik moet hier wat bij zeggen. Op een gegeven moment dan komt Jezus bij Johannes de Doper. En Jezus wordt door Johannes de Doper gedoopt. In water. Hij doopt in water. En dan staat er, zegt Johannes ook, maar deze die zal jullie dopen met de Heilige Geest. Nee, dat staat er niet staat met heilige geest, met heilige geest, wordt ondergedompeld in de geest van God, dat staat er. En er staat er, nou in tientallen keren, ik denk misschien wel veertig of vijftig keer, en iedere keer heeft de vertaler er de bij gezet. Nee, je wordt ondergedompeld in water, je wordt ondergedompeld in de geest van God, dat staat er. Ja, en dan als je ondergedompeld bent in die geest van God, dan krijg je een afkeer van zonde ik krijg een afkeer van zonde. En dan ben ik nog vergeten te vertellen waarom sprak God zo ontzettend hard. Dat die mensen daar bevend op de grond lagen. Ze zeggen tegen Mozes nou spreek jij maar met God wij doen het niet. Wij, dit is de macht voor ons. Wij kunnen je niet tegen. En dan zegt God ja opdat jullie ons zacht voor me zullen hebben en niet zullen zondigen. Daarom heb ik deze geweldige manifestatie gedaan. Ja zodat jullie niet zullen zondigen. En de moderne leer is dat God zo'n vriendelijke aardige basis is. Dan kun je rustig zondigen, want hij vergeeft altijd. Dat is niet van de Bijbel. Dat is de moderne leer. We wenden ons af van die moderne leer. Wij willen Torah volgen. Wij willen de, het Nieuwe Testament volgen. Wij willen een hekel hebben aan zonden. En ja, jij zei het al. Als je dan dat hele homo gebeuren ziet, ik walg ervan. Ja, je hoopt dat die mensen tot bekering en bevrijding komen. En dat ze Jezus zullen gaan volgen. Maar dit kan niet, dit kan niet. En dan, ja, we denken niet meer aan de zon. Want hij heeft het diepste van de zee gegooid. Die is weg. Je bent een nieuwe schepping. Ja, dan zegt hij, ja, dan komen er visioenen. Je gaat dromen dromen. Er komen woorden van profetie uit je mond. De Heilige Geest zal deze mensen direct onderwijzen. Ja, we hoeven niet meer naar een priester te gaan die het ons leert. We zullen zelf door de Heilige Geest geleerd worden. Dat is wat het woord uh, leert. We nou is het wel vervelend dat er heel wat leraren rondlopen. en dat heel veel mensen daar toch door in de war raken. En dat is ontzettend jammer. Laten wij aan alle dwaaleringen een einde maken. Laten we een einde maken. De Heilige Geest wordt op iedereen uitgestort: mannen en vrouwen, jong en oud. En er staat er ook, het nieuwe verbond zal beginnen bij de berg Sion. Nou, dat, we weten dat dat gebeurd is met de Pinksterdag. De eerste Pinksterdag. Dan zijn die discipelen daar in Jeruzalem. En dan ontvangen ze, en dan, Jezus heeft gezegd, je moet daar blijven tot je kracht zult ontvangen. Ga niet erop uit, wacht in Jeruzalem. Dus zij zijn nauwkeurig, dat had Yeshua gezegd, dus zij zijn er gehoorzaam aan. En zij zijn er al tien dagen in Jeruzalem. In de nacht van de Shavuot, dat was toen denk ik ook al de gewoonte, en dan wordt de Torah bestudeerd. Dus zij waren met zijn 120 in een zaal de Torah aan het bestuderen. Ze hadden ook het boek Rut gelezen, want het gaat over de tarweoogst, de Shavuod, het feest van de tarweoogst. Dus ze waren keurig het boek van Rut aan het lezen. En ze hadden gelezen wat Rut zegt: Uw God is mijn God, uw volk is mijn volk. Nou, dat geldt zeker ook voor ons en de loflieder hebben gezongen en dan zijn ze dus heel intensief zijn ze met het woord bezig en op dat moment, negen uur in de ochtend zegt Petrus dan worden die mensen vervuld met de heilige geest er staat met de heilige geest in, in de grondtekst staat met de heilige geest en zij zijn die 120 geestelijk gezien de eerstelingen van de oogst ja, zij zijn de eerstelingen van de tarwe oogst tarwe voedsel van de mens zij zullen voedsel uitdelen voor de mens. En dat moeten wij ook doen. Wij horen ook bij de tarweoogst als we de heilige geest ontvangen hebben. Handelingen. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd... waren ze alle eensgezind bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid... als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien... die zich verdeelden... En het zat op ieder van hen, en ze werden alle vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwamen de menigte samen en raakten in verwarring, want ieder hoorde hen in hun eigen taal spreken. En dit is fantastisch. God sluit een nieuw verbond. De discipelen ontvangen een nieuw hart, een nieuwe geest. Gods geest. In ondergedompeld. God voltrekt het huwelijk met zijn volk Israël. Echte huwelijk. Gemeenschap. God heeft gemeenschap met mensen. Die hem toebehoren. En dit is natuurlijk... Dit lijkt op de trouwceremonie van de Shini Weer een enorme, geweldige wind. Geluid. Het stormt. Tongen als we vuur Weer vuur. Een talenwonder. Alle volkeren hoorden God's stem. Volgens de... over de mondelingenoverlevering. En hier hoort iedereen van de hele wereld verzameld... hoort in hun taal. Hun eigen taal. De stem van God. De stem die door de 120 mensen heen sprak. 3000 mensen worden gered, staat er. Ja, bij de Sini kwamen er 3000 mensen om. Dus hier wordt eigenlijk... Nee, hier wordt... Dit is zo'n duidelijk beeld dat God zijn de wet vernieuwt, dat de wet in je hart wordt geschreven. En dat het echt het feest van de wet is, het feest van dat de wet van God in je hart zit. Dat je in een nieuwe schepping bent. Dat wordt eigenlijk allemaal goed gemaakt. Alles wat er fout, daar is gegaan, dat wordt afgemaakt, dat wordt goed gemaakt. God laat niet varen wat zijn hand begon. Nou, dit is het laatste. En eigenlijk is het ook natuurlijk het feest van de geworden, Want alle die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht gegeven om kinderen van God te worden. Keertje, Pesach, je gaat je huis op orde brengen. En dan gaat God je een nieuwe geest geven, een nieuw mens. Hij schrijft de wet in je hart. En dat staat hier. Jezus antwoordde en zei tegen hem. Voorwafel waar ik zeg u, als iemand... Niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Toen ik wederom geboren werd, na nou de Schelle viel van mijn oog, meer opgevoed. Ik denk dat bij ons drie keer aan tafel werd de Bijbel volgelezen en je gelooft daarin. Maar het glijdt langs je af. Het heeft niet echt, het beklijft niet echt. Toen dat gebeurde, nou ik heb maanden enkel de Bijbel gelezen. Af en toe deed ik nog de taal, maar dat ging heel goed. Ja, je bent een nieuwe schepping. Ja, de wet van God is je hard geschreven. Eerst kon ik het koninkrijk van God niet zien, maar toen wel. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus aan het voor waar ik zeg u. Als iemand niet geboren wordt uit water, bekering en de geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wij, uit de geest geboren wordt, is geest. En de geest, dat is de geest. Wat uit God geboren is, is geest. We zijn geestelijke mensen geworden. Amen.